Meneer Spin en het gekostumeerde bal Meneer Spin krapte met een van zijn acht poten op zijn hoofd. Dat deed hij altijd als hij diep nadacht. Meneer Spin had, net als alle andere dieren in het bos, een uitnodiging ontvangen voor het gekostumeerde bal. Het bal werd gegeven door koning Leeuw en het zou die middag om drie uur beginnen. Die het leukste kostuum droeg, zou een prijs krijgen. Maar meneer Spin wist nog steeds niet wat hij zou aantrekken. Meneer Konijn en meneer Beer zullen vast wel weer een prachtig kostuum aan hebben, mompelde meneer Spin. Dus moet ik wel iets heel bijzonders verzinnen. Hij krapte nog eens op zijn hoofd en dacht een half uur lang diep na. Ik weet het riep hij opeens. Ik ga me verkleden als ridder. Meneer Spin pakte zijn kruiwagen... en liep naar de vuilnisbelt... aan de kant van de weg. Hij verzamelde een grote stapel... oud metaal. Eerst... laadde hij een oud tijltje... met een gat in de bodem... op zijn kruiwagen. Dat zou precies om zijn lichaam passen. Toen... vond hij een oud steelkannetje dat hij op zijn hoofd kon dragen. En daarna legde hij een stapel oude blikjes op zijn kraanwagen. Als ik daar de bodem uithaal... kan ik ze om mijn voorste poten doen, dacht meneer Spin. En tot slot nam hij nog twee oude vierkante bakblikjes mee. Die kon hij aan zijn achterste poten binden. Meneer Spin liep de rug naar huis en ging aan het werk. Om twaalf uur was het prachtige kostuum klaar. Maar... Ik zal nooit naar het feest kunnen lopen in dit kostuum, dacht meneer Spin. Het is veel te zwaar. Hoe zal ik dat oplossen? Hij krapte op zijn hoofd en dacht na. Ik weet het, riep hij. Ik leg het kostuum in de kruiwagen en rijd het naar het veld waar het bal wordt gehouden. Daar verstop ik het zo lang in de bosjes en ik trek het aan vlak voordat het feest begint. Meneer Spin liep stiekem naar het veld en verstopte zijn kostuum tussen een paar struiken. Maar hij wist niet dat meneer Beer en meneer Konijn alles hadden gezien. Dat is werkelijk een heel mooi kostuum, zei meneer Beer. Meneer Spin zal vast en zeker de prijs winnen. Natuurlijk niet. Zei meneer konijn, we verstoppen zijn kostuum gewoon ergens anders. Dan vindt hij het niet meer terug en winnen wij de prijs. Een paar uur later kwam meneer Spin terug. Hij droeg alleen een handdoek om zijn middel, omdat het veel te warm was om het ridderkostuum over zijn kleren aan te trekken. Eerst schrok hij toen hij zag dat zijn kostuum weg was. Maar hij begreep al gauw wat er gebeurd was. Meneer Beer en meneer Konijn hebben natuurlijk gezien dat ik mijn kostuum verstopte, dacht hij. En hij rende naar het hol van meneer Konijn. Toen hij daar aankwam, waren meneer Beer en meneer Konijn zich net aan het verkleden. Ze zouden samen als ezel naar het gekostumeerde bal gaan. We moeten opschieten, zei meneer Beer, anders komen we te laat. Laten we over het land van Boer lopen, dat is veel korter. ...zei meneer konijn en zette de ezelskop op. Toen meneer Spin dat hoorde, kreeg hij een geweldig idee. Ik zal die twee eens flink laten schrikken, mompelde hij. Ik ga tegen boer Nielis zeggen dat er een heel rare ezel over zijn land loopt. Even later stak een heel raar beest het veld van boer Nielis over... Zijn voorpoten waren veel korter dan zijn achterpoten en zijn kop hing vlak boven de grond. Oh, wat een lekkere worteltjes, zei meneer konijn. En zoveel. Zie je dat, meneer beer? Je weet toch dat ik niets kan zien, bromde meneer beer die in het achterste stuk van het ezelspak zat. Laten we liever opschieten. Op dat ogenblik kwam boer Nelis het veld oprennen. Hij had een dikke stok in zijn hand en hij was heel boos. Hij zag heel goed dat het dier geen echte ezel was, maar een konijn en een beer in een ezelspak. Dat konijn en die beer eten altijd van mijn worteltjes, dacht hij. Ik ben blij dat ik ze nu eens kan betrappen. Ik zal die twee eens flink laten schrikken. En hij gaf de ezel een klap op zijn achterste met de stok. Oh! gilde meneer Beer. Wat was dat? Doe niet zo, zei meneer Konijn. Ik loop zo hard als ik kan. Op hetzelfde ogenblik gaf Bornelis de ezel nog een klap. En die kwam zo hard aan dat meneer Beer boven op meneer Konijn viel. Wat doe je nu, sukkel? riep meneer Konijn. Ze krabbelde overeind. En toen ze net op hun poten stonden, kreeg meneer konijn een harde klap op zijn kop. En meneer beer nog een op zijn rug. Help, riepen de twee vrienden, we worden aangevallen. Meneer beer en meneer konijn probeerden de klappen te ontwijken. De ezel begon er steeds gekker uit te zien. En uiteindelijk sprongen de knoopjes open waarmee het voorste en het achterste stuk van het ezelspak aan elkaar vastzaten. Meneer Beer en meneer Konijn renden bevend van schrik het veld af. Meneer Spin had aan de kant van het veld staan kijken. Net goed, zei hij. En hij liep lachend verder. Maar omdat hij zo liep te lachen, merkte hij niet dat hij naar het veld was gelopen... waar het gekostumeerde bal al in volle gang was. Alle dieren begonnen heel hard te lachen toen ze meneer Spin zagen... Kijk eens naar baby Spin, zei meneer Aak. Hij is alleen zijn rammelaar kwijt. Maar hij is toch veel te jong om op het bal te komen, gichelde meneer Slang. Zou hij het niet koud hebben in zijn luier, vroeg meneer Varken. Meneer Spin begon te blozen. Alle dieren dachten dat hij zich als baby had verkleed. En toen zei koning Leeuw. Uw kostuum is uh, heel apart, meneer Spin. U krijgt de prijs. En alle dieren waren het met hem eens. Want zo'n leuk kostuum hadden ze nog nooit gezien.